Freddy van met het NOS-journaal. In Nigeria en Cameroen dreigt een voedselcrisis van ongekende omvang. Dat zegt Stichting Vluchteling. Volgens de hulporganisatie hebben in Nigeria 5 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig. En zijn een kwart miljoen kinderen zwaar onder voet. De voedselcrisis is het gevolg van de gevechten in de regio met de terreurbeweging Boko Haram. Stichting Vluchteling heeft een half miljoen euro voor noodhulp ter beschikking gesteld. Een paar duizend mensen lopen in Amsterdam mee tijdens een wandeling om de eenheid te bevorderen. De initiatiefnemers vinden dat een samenleving met veel culturen ook een hechte eenheid moet vormen. De mars begon om één uur bij de Amsterdam Arena en de mensen zijn nu onderweg richting het Museumplein. Het is de bedoeling dat de aanwezigen daar massaal het cijfer 1 vormen. In Weert heeft de politie vanmiddag meerdere keren geschoten tijdens een achtervolging. Daarbij raakte één verdachte gewond. Hij en drie anderen zijn opgepakt. De verdachten zaten in een auto met een Belgisch kenteken. Waarom ze op de vlucht sloegen voor de politie is nog niet bekend. En een deelneemster aan de Dam tot Damloop is overleden, bevestigt de organisatie. De vrouw van 25 werd vorige week zondag vlak voor de finish in Zandam onwel. Ze werd op straat gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze nu overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Ook vandaag is er weer een record gebroken. Het is de warmste 25 september die ooit in Nederland is gemeten. In de beeld werd het record rond 2 uur gebroken, toen het kwik opliep tot 23,8 graden. Daarnaast steeg de temperatuur zelfs nog iets tot boven de 24. Het oude record dateert uit 1956. In het zuidoosten en oosten van het land werd het vandaag nog warmer. In Maastricht was het ruim 26 graden. Het weer, geleidelijk meer bewolking. Later neemt de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. En ook een kleine kans op onweer ze dan. Morgen is het meest droog, met af en toe zonweer en maximaal rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad, door de werkzaamheden dit weekend om te A1 Amersfoort richting Amsterdam... 20 minuten extra reistijd tussen Naarden en Muiden-Oost... Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, bij knooppunt Holendrecht 3 kilometer. Heel veel vertraging, meer dan een uur op de A6 Lelystad richting Muiden door een ongeluk. Tussen Lelystad en Almere, buiten Ooststad 9 kilometer. De reishok is net weer vrijgegeven. daarna steekt nog van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij Beverwijk 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou, nog één keer dan. Lekker doen met deze single Albert-Jan. Heerlijk. Heerlijk. de sisters are doing it for themselves. De single van de Eurythmics. Aan het begin van uur drie van Zandvoort op zondag. En het is druk in Zandvoort. En dat betekent ook dat het verkeer op dit moment behoorlijk vast staat. ZFM. Verkeersupdate. Allereerst de N200 Zandvoort richting Haarlem. Stilstaand verkeer tussen Bloemendaal en Haarlem Centrum. 3,4 kilometer. En ook op de N201 van Zandvoort richting Hoofddorp. Stilstaand verkeer tussen Zandvoort en de Heemsteedse Dreef... 5,4 kilometer. Tel je dat bij elkaar op, dan kom je op 8,8 kilometer Zandvoort uit. Ook het verkeer wat Zandvoort in wil... heeft ook te maken met een vertraging door deze files. We wensen hun ieder sterkte. Ja, pa, sterkte. Ja, pa. <laughs> ja die zit wel lekker te luisteren hoor op hey, dit moment. Dus ja. Ja, we we dat doen. is weer mooi, dat is weer mooi. Oh ja. Wat gaan we daarin allemaal doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we weer uh, Pit report, Nieuws uh, uit de pitstraat van de Formule 1. Volgende week barst het geweld weer los. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de ma naam Marie. Maar die heeft een maatje en die heet Thomas. Thomas en Marie. Dus het gaat eigenlijk om twee dieren uit het dierenthuis Kennemerland. Uh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. En waar kan het anders over gaan dan over de herfst? En het zonnetje is uh, vertrokken. Het lijkt meteen herfst. Het lijkt meteen herfst. We voelen het ook een beetje herfst. Het wordt al donker in de studio, dus liefhebbers van het gedicht van de week, van, om kwart voor vijf het gedicht herfst. Uiteraard hebben we straks voor u de uitslagen en de, de eindstanden... van de wedstrijden in de eredivisie voetbal... die om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. ZFM Zandvoort. Yes. Ja, zo so is het. En hier is Echo Smith en Cool Kids. Stop. op de uitzending van gisteren, Albert-Jan. Want toen kwam collega Fred Heijen de studio in. En die zegt, ja, jullie hadden nog een persoon in de uitzending. Ja, klopt, zeiden we. Nou, daar weten we helemaal niks van. Dan zijn die gewoon gezellig met z'n tweetjes. En er bleek dus op de webcam bleek dus nog een oud beeld te staan. Klopt. De webcam van CFM helemaal live te bekijken via www.zfm-live.nl. Toen dachten we, gaat het wel goed met Fred? Gaat het wel goed met hem? Na ja. nou, later bleek wel. Ja, dat hij gelijk had. <laughs> hij had gelijk. Hij had gelijk. Had, hij had gelijk. Nou, ja, wij dachten wat anders. Ja, precies. Dus uh, nee, Ibiza is hier heel braaf geweest hoor. Ja. Hij heeft er uh, niks gedaan, gelijk. Cool. Fred speciaal voor jou. Ik living in LA. Ik drive een sportscar, car, just to poem.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 All I know And oh, sad zone Sad zone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 De zondagmiddag van CFM met juist Mike Bosner en I took a pill in Ibiza. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, inmiddels eh, kwart over vier geweest. Gaat weer eh, vloeiend allemaal vandaag. Je weet gewoon dat het weer tijd is voor Pit Reports. Wordt het de eerste wereldtitel voor Nico Rosberg of toch de vierde voor Lewis Hamilton? Dat is de grote vraag na nu het laatste deel van de Formule 1 seizoen 2016 aangebroken is. Door zijn overwinning in spa Francorchamps, Monza-Singapore... heeft Rosberg de regie in de titelstrijd weer in handen. En Daniel Ricciardo gelooft erin dat de Duitser deze positie... niet meer uit handen gaat geven. In een interview met de Britse Sky Sports... werd Ricciardo de nummer drie van het kampioenschap gevraagd... wie volgens hem de wereldkampioen gaat worden. Voor de zomerstop, toen Lewis Hamilton zijn achterstand op Nico goed maakte... dacht ik niemand hem meer zou kunnen stoppen. Maar... Nico is teruggekomen, al dus Ricciardo. Laat ik het dus eens gek doen en zeggen dat Rosberg aan het langste eind gaat trekken. Ricciardo zit in eerste rang bij het titelgevecht. Regelmatig schuift hij met Rosberg en Hamilton aan voor een persconferentie na een kwalificatie of race. Dat is soms een beetje ongemakkelijk, omdat het zo stil is, lachte Ricciardo... verwijzend naar de spanning, spanningen tussen beide Mercedes-coureurs. Ik houd niet zo van stiltes, dus meestal probeer ik dan zelf een beetje te kletsen... of een gesprek aan te knopen met ze. Maar Nico en Lewis vinden die ongemakkelijke stilte wel prima. Het is eigenlijk best leuk, al dus de Red Bull-coureur. De voorsprong van uh, Rosberg op Hamilton in het wereldkampioenschap Formule 1... bedraagt momenteel acht punten slechts... Mercedes kan volgende week in Sepang de champagne klaarzetten. De kans is groot dat het team in de Grand Prix van Maleisië... de 16e race van de 21 Grand Prix, tellende kalender... de titel bij de constructeurs veiligstelt. Bovendien kan het een record voor McLaren uit 1988 evenaren. Na de race in Singapore, waar Nico Rosberg won... en Lewis Hamilton als derde over de finish kwam... staat Mercedes dit seizoen op 538 WK-punten. Dat zijn er 222 meer dan Red Bull Racing... met 316 punten, de huidige nummer 2 van het kampioenschap... Na Maleisië zijn er nog 215 punten te verdienen. Dus Mercedes is zeker van het kampioenschap. als het na de race in Sepang minimaal deze marge heeft op de concurrentie. Om de titel bij de constructeurs te pakken, kan Mercedes het, eh, zicht, het zich in Maleisië dus zelf permitteren. een handvol punten in te leveren ten opzichte van de Red Bull Racing. Ook in 2014 en 2015 ging de titel bij de constructeurs naar Mercedes. In deze seizoenen pakte de Duitse renstal respectievelijk 701 en 703 punten. Beide jaren was het voorsprong op de concurrentie immens. In 2014 had het een marge van 296 punten en een jaar later 275 punten. De afgelopen twee seizoenen telde de Formule 1 kalender 19 races, dit jaar zijn het er 21. Een jaar geleden won Mercedes overigens niet in Maleisië, de zege ging toen naar Sebastian Vettel in de Ferrari. Wel, wel werden Hamilton en Rosberg destijds, tijdens, uh, destijds tweede en derde op het Sepang International Circuit. Dus Mercedes, ik zou zeggen, gaan we vast de champagne klaarzetten. Tot zover het Formule 1-nieuws bij CFM. En hier is Thai.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 I'd rather be van Clint Bennett en Roder B. Ja, de die vanmiddag om half drie zijn gestart in de Eredivisie... zijn inmiddels ten einde. Uh, allereerst FC Twente ontving thuis uh, Vitesse-eindstand 2 tegen 1. Uh, FC Utrecht ontving Sparta-Rotterdam-eindstand 2 tegen 0. Ja. En om kwart voor vijf... De ja, klapper, de, de klapper Feyenoord. Feyenoord thuis tegen Rode J.C. om kwart voor vijf. Ja, we gaan eens even naar buiten Zijfelen. kijken. Verkeersupdate... Verkeers ja, want als we vanuit de studio aan de Tolweg 10a naar buiten kijken... zien we één rij met auto's, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Maar nu moet ik even gauw naar nu.nl. Uh, want er zijn nog in totaal 67 uh, files in Nederland uh, die er momenteel staan. Maar Zandvoort, daar zijn er nu, is er nu één bijgekomen. En wel uh, even kijken. Dat was uh, Zandvoort naar ri richting Uimuiden. Nee, dat, nee die, is, die is inmiddels weer, uh, weer weggehaald... Uh, Zandvoort Hoofddorp, de N201. 3,1 kilometer stilstaand verkeer tussen Zandvoort en de Heemstedse Dreef. En we hebben natuurlijk Zandvoort naar Haarlem. 4,1 kilometer stilstaand verkeer tussen Bloemendaal en Haarlem Centrum. We wensen jullie allemaal heel veel succes in de file. Ja, zo dadelijk gaan we weer doen, hè. Dieren van de Week, of eigenlijk Dieren van de Week. Want we hebben Marie en Thomas in de aanbieding. Dat doen we na deze single van uh, Edzilla Rombly en Hemel en Aarde. Nederland was koel cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. We hebben Marie in de aanbieding. Marie. Marie is een lieve jonge dame die inmiddels vrij veel bekendheid geniet vanwege Facebook. Marie heeft aan beide knieën een operatie ondergaan omdat ze last had van een bepaalde aandoening. Dankzij enorm betrokken en lieve medewerkers en uh, uh, donaties... Hadden, ze, hadden het dierentehuis het bedrag vrij snel bij elkaar en konden ze haar opereren. Nu, na een herstelperiode, is Marie voldoende opgeknapt en zoekt ze een huisje. Ze woont op de afdeling samen met een Thomas. En Thomas is een bange kater... en gedraagt zich naar de medewerkers toe nog niet zo vriendelijk. Het, de medewerkers hopen dat als hij de tijd krijgt... hij wel bijtrekt, al is het natuurlijk nooit zeker... of hij ook echt een knuffelkat wordt. Omdat Marie zo makkelijk lief en vriendelijk is... en je daar meteen lekker mee kan knuffelen en gezelschap van hebt... hopen de medewerkers dat er mensen zijn die Thomas er ook bij nemen. Zonder Marie... Zijn, zijn plaatsingskansen toch veel minder groot voor Thomas? Beide katten zijn graag buiten, ze zijn sociaal naar andere soortgenoten en helemaal klaar om naar een nieuw huis te gaan. Bent u op zoek naar een duo, kom dan eens kennismaken met Marie en Thomas. En Marie en Thomas verblijven momenteel in een dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. We zijn geopend van maandag tot met zaterdag van 11 uur, morgens tot 4 uur, middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Marie en Thomas verdienen een thuis. En anders gewoon uh, volgende week even een uh, kijkje gaan nemen tijdens de open dag... bij het Kennen met Dieren Thuis hier in Zandvoorts.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 Dat was hem, de nieuwe single van Dua Lipa en Harder Than Hell. En hier is Eric Clapton. It reach the star. Blijft dit een mooie single, hè? Deze van uh, Earl Clapton en Change the World. Het is uh, elf minuten overal vijf. Zodanig krijg je het gedicht van de dag van ons. En het gaat uiteraard over de herfst. Maar eerst nog even een golfberichtje. Ja, want uh, de golfliefhebbers komen uh, dit weekend en komend weekend... Uh, echt goed aan hun trekken, om het zomaar eens te zeggen. Momenteel wordt er in Duitsland uh, de, uh, nog een toernooi gespeeld. Maar in Amerika wordt de finale gespeeld van de zogenaamde FedEx Cup. Het gaat wat te ver om alle regels uit te leggen... maar er liggen miljoenen te wachten op de deelnemers al daar. Vertel. De jacht, de jacht op de megabonus van 10 miljoen dollar... Zo. in de finale van het Amerikaanse golfseizoen... krijgt een spannende ontknoping vanavond. Dustin Johnson, de voornaamste kanshebber op de jackpot... gaat de slotdag van het Tour Championship in als gedeeld koploper... Johnson had gisteren 69 slagen nodig... voor de 18 hals van East Lake in Atlanta... en zag landgenoot Kevin Chappell zij komen. De Noord-eer Rory McIlroy en Ryan Moore, ook een Amerikaan... volgen op twee slagen. Johnson heeft nog altijd de beste papieren voor de miljoenenbonus... als leider in het klassement om de FedEx Cup waarvan het Tour Championship het laatste toernooi is... koerst de 32-jarige Amerikaan af op de hoofdprijs. Zijn belangrijkste rivaal, landgenoot Patrick Reed... staat in Atlanta op grote achterstand. De Engelsman Paul Casey en Adam Scott uit Australië... maken ook nog een kans op de eindzegen. Vanavond vanaf 6 uur op de speciale sportkanalen live te volgen. En golfliefhebbers, er staat een ontknoping te wachten daar in Atlanta... die zijn weergaan niet kent. Dus ik zou zeggen, uh, kijken vanaf 6 uur... En volgende week, in Nederlandse tijd vrijdag om drie uur... golfliefhebbers zetten een grote kruis door het weekend en die vrijdagmiddag. Want dan is het weer tijd voor de Ryder Cup. De Ryder Cup is een tweejaars uh, toernooi wat om de twee jaar wordt gespeeld tussen Amerika en Europa. En sinds kort uh, met een breed, breed tax in, uh, in, uh, in de aankomst. Dus Europa en, en Engeland. Het is een soort WK-finale, om het zomaar te zeggen, tussen Europa... En Amerika, dat begint vrijdag om drie uur live op de speciale sportkanalen... En uh, dat belooft een, weer een zinderend golfweekend te worden. Dus ik zou zeggen, een groot kruis door uw agenda volgend weekend. Golfliefhebbers, want dan is het tijd voor de 41ste Ryder Cup. En als ik al die miljoenen langs hoor komen, <lacht> dan, dan weet ik waarom dat golfen zo populair wordt. <lacht> ja. ja, toch wel lekker, hè? Gewoon eventjes uh, je zakken vullen, om het zo maar te zeggen. Maar Je moet er wel wat voor doen. Ja, dat is er wel. wel ja, je moet een beetje golven, toch? Beetje, een beetje, een beetje maar, een beetje ja. maar. Zo dadelijk komt hij eraan, hoor. Het gedicht van de dag. Bij CFM helemaal in het teken van de herfst. Maar eerst Santana is Santana en she's not there. Lekkere Hedy, ja echt lekkere Hedy. De single van Santana hoorde je op de Sanfoods Radio met Siesta Derp. Het is 13 minuten voor 5 uur. Daar komt hij aan, het gedicht van de dag. Vandaag helemaal in het teken van de herfst. Ritselend door bladen, kleurige noten bespeeld door zachte wind. Herfst in dit prachtige seizoen. Speel jij trots je jaarlijkse melodie. Onder een tapijt van kleurige bladeren. Geef jij een tractatie van lekkers. Elk jaar weer en weer. Het mooiste herfststuk kunnen we maken van dit alles. Nagenietend van de zomerse dagen. Luisterend naar je herfstmelodie. Plaatjes vallen van de bomen. Wat een mooi gezicht. De paddenstoelen die straks komen, in geheel een ander licht. Roze, gele en rode lucht, de kleuren, kleuren groen en oranje. En soms nog even die zomerlucht. Al gauw, gauw zien we weer de kastanje. Eikeltjes en dennenaalden zoeken we weer allemaal in het bos. Met door de bomen wat herfst zonnestralen, op onze wangen een rode blos. Beukennootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel. Buiten vind je al die schatten van de herfst. Zoveel, zoveel. Regenvlagen, hagelbuien, pijpenstelen, hondenweer. Maak een paraplu van blaadjes. En geen druppel, geen druppel raakt je meer. Spinnenwebben, nevelslierten die geheimen van de mist. Wie dit feest niet wil vieren heeft zich wederom in deze mooie herfst vergist. Een prachtig gedicht van de dag weer bij CFM. Het gedicht over de herfst. Ja, in het zonnetje begint ondertussen weer te schijnen. Ja. Heb je het over de herfst, dan komt de zon er weer bij. Maar het is toch echt voorbij, hoor, met die mooie zomer. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 en het is inderdaad weer voorbij die mooie zomer. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, sorry, het schijnt eventjes niet meer in Zandvoort. En iedereen deed van. Wogel, oh, oh, snel naar huis, snel naar huis. Want het is druk op de wegen rondom Zandvoort. Allereerst de N200 naar Zandvoort, van, van Zandvoort naar Haarlem. 3,6 kilometer stilstaand verkeer tussen Bloemendaal en Haarlem Centrum. Ook op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp. 3,1 kilometer stilstaand verkeer tussen Zandvoort en Benveld. Ook op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp... 2,2 kilometer stilstaand verkeer tussen Benveld en de Heemsteedse Dreef. En last but not least, ook op de N201 Zandvoort richting Uithoorn... 2,6 kilometer stilstaand verkeer tussen Krukjes en Aalsmeer. Zit het er alweer op uh, voor vandaag, Albert Jan? Dat uh, gaat niet. Uh, de tijd is weer hè? voorbij gevlogen. Ja, tussen 2 en 5, Zandvoort op zondag. Het zit er op voor ons. En nogmaals, klassiek liefhebbers, vergeet niet vanavond tussen 7 en 9... te luisteren naar ZFM Klassiek. Allemaal over opera, overture's, Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Dus ZFM Klassiek van 7 tot 9 uur vanavond. En wij zijn er volgende week weer. Tussen 2 en 5, Zandvoort op zaterdag. En Zandvoort uh, op...